Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. In het zuiden van Londen is gisteravond een katholieke kerkdienst door de politie stilgelegd. Een deel van de mensen in de Poolse Christ the King kerk droeg geen mondkapje en hield onvoldoende afstand. Een woordvoerder van de kerk zegt tegen de BBC dat de agenten buiten hun boekje zijn gegaan door tijdens een dienst in te grijpen. Religieuze diensten zijn in Engeland toegestaan, maar gebedshuizen zijn wel gebonden aan een maximum aantal bezoekers. Hoeveel mensen er binnen waren is niet bekendgemaakt. In de regio Parijs zijn 6600 agenten de straat op gestuurd om toe te zien op de naleving van de aangescherpte coronaregels. Afgelopen woensdag kondigde president Macron een nieuwe landelijke lockdown aan die vandaag is ingegaan. Niet-essentiële winkels zijn weer dicht en de avondklok is aangescherpt. Nieuw is dat in de hoofdstad nu op straat een verbod op de verkoop van alcohol geldt. Het aantal coronabesmettingen is in Frankrijk flink toegenomen. Gisteren werden meer dan 46.000 nieuwe gevallen geregistreerd. Mark Rutte is niet van plan om weg te gaan, ook niet nadat ChristenUnie-leider Segers had gezegd dat hij niet met Rutte wil samenwerken in een nieuw kabinet. De VVD-leider zegt dat hij strijdbaar is. Rutte wijst erop dat het aan partijen zelf is om te beslissen wie ze naar voren schuiven in een formatie. Eerder vandaag liet de VVD weten volop achter Rutte te staan. De Tweede Kamer komt dinsdag bijeen met voorzitter Ariep. De verwachting is dat er daarna een debat is waarin een informateur wordt aangewezen. In de eredivisie heeft FC Groningen op de valreep met 1-0 gewonnen van VVV. In Venlo maakte El Hankori de enige treffer in de 87e minuut. Groningen speelde al sinds de 20e minuut met 10 man, nadat aanvoerder Matusiwa zijn tweede gele kaart had gekregen. Het weer vanavond en vannacht koelt het af tot ongeveer 4 graden. Morgen opnieuw een mix van zon en wolken: het wordt dan 8 tot 12 graden. Vanaf maandag wordt het een stuk kouder en valt er winterse neerslag.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 Jozang voor zaterdagavond op ZZF hier op... DFM Zandvoort. Ja, een uurtje voor de avondklok, hè. woensdag is hij een uur later ingegaan. Zomertijd uh, is begonnen. Nou, we begonnen met mooi weer, maar uh, hè? het uh, is al iets minder geworden. Zaterdagavond een wandeling over het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort. Ik ben nog steeds verkouden. Nee, nog steeds geen corona, nog steeds negatief getest, gelukkig. En uh, ja, het blijft gewoon een beetje zo, hè. Voor de muziek van Alex Del Amo en Les Smith met We Are Family. Oud van Sisters, of geleden zit ik hier in de Hatteries uh, remix. De zaterdagavond. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van zand voor het eerste uurtje. Best voor R&B, een beetje popt dus door, de laatste show nieuws. De party update, ja, iets anders hè. Corona tijd, dus de lockdown, daar zitten we nog in. En uh, ja, straks het tweede uurtje. Goed nieuws, DJ Maus is er weer, met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje gaan we weer helemaal naar Italië. Met het beste van clubs uit Italië, als we Europa zouden zijn. DJ K. van nu is er veel lekkere muziek. Ik blijf hem lekker vinden, ik hoor hem gelukkig niet zo vaak op de radio. Dan blijft hij nog een beetje uniek. Booker TV using Bruta Brazil met Born to Underground. Jorrit hier op CFM Zandvoort in the Nightwalk. We gonna do it again. I've been doing this thing. Been for a mighty long time. I tend to say everything that's on my mind. But you ain't never heard it like this before. Sunday Service re -edit. en Daarvoor de muziek van Sap Jr. en Shirama P met Blast in Life. Jij zou beide denken gelovig ben. Ja, ik geloof in mezelf. Dus uh, daar kunnen we heel kort en bondig over zijn. En, uh sneller. Die, uh, uh, die neemt een beetje rust naar een intense periode. En ik weet, ik heb gisteravond de Voice Kids niet gezien, maar van de week was het nog onzeker of hij daar dan mee zou doen. Want hij heeft het zwaar. Ja. Dus uh, ondanks de coronatijd heeft hij een intense periode gehad. Allemaal nieuwe plaatjes gemaakt. Zeker geen uh, slechte platen. Eh, we ze af en toe hier ook uh, in de Nightwalk. Maar uh, hij moet een beetje rust nemen. En Justin Bieber en K-pop uh, groepen BTS bij dezelfde muzieklabel na een mega overname. En uh, Miss Montreal die uh, ziet de noodzaken niet we. ...om albums uit te gaan brengen. En slecht nieuws, uh, de Zwitsers Songfestival... ...deelnemer Patrick Juvec. Die is op uh, 70-jarige leeftijd overleden. En als je interesse hebt in uh, Paul Simon... ...als je die überhaupt kent, die was vroeger... Uh, Honderd jaar geleden een hele grote ster. Hij verkoopt zijn muziekrechten aan de platenmaatschappij Sony. Dus uh, ja, misschien interessant. Dan kan je bij Sony... Je kan je, ik weet niet of Sony trouwens een, een, een, een zo'n zo downloadprogramma heeft. Uh, maar dan kun je daar de muziek gewoon downloaden als je daar lid van wordt. Hè. Zie je wat mijn zoonvoort? Uh, ja, hè? Het, is, uh, het is coronatijd. Anderhalve meter afstand. Mondkapjes dragen. Iedereen die bij mij in de buurt komt, die wil er het liefst drie hebben... want die denkt dat ik zwaar besmettelijk ben. Nou, ik heb geen corona dus, maar... Hè? Ik zit gewoon in, een, in de privéstudio, dus uh, niemand komt bij me in de buurt, dus er kan verder niks gebeuren, maar ik ben negatief getest, dus uh, eh, komt het allemaal goed. We gaan door met muziek, want daarvoor zit jij in radio gekluisterd. David Pang en C.L. Uh, Coffee hebben een plaatje gemaakt, Scream for Love, joh, hier in de Nightwalk. Stands FM. Ken Crown als eerste horen je samen met Paul Parson werken ze erg vaak mee met uh, In The Air Tonight. Bill Collins uh, remixje. En als laatste deze van Salt Peppa met Push It Good. Een remix natuurlijk van het nummer van Salt Pepper met Push It. <lacht> Zie je hem ze altijd voor de Nightwalk Party update? Ja, hè? Eh, eh. We zitten nog in lockdown, maar de laatste berichten. Liquidity, liquid city, hoe je het ook wil noemen. In Alkmaar uh, schijnt op de planning te staan voor uh, juli. Ik denk dat je groot risico neemt, maar ze hebben voor de zekerheid hebben ze nog een latere uh, tijdstip in september. Als het niet door zou gaan, hebben We hebben natuurlijk uh, Dance Valley. Dutch Valley denk ik ook wel. Ik heb er nog niks over gehoord, maar Dance Valley uh, in augustus. En uh, ja. Zwarte Cross in, uh, in september staat er allemaal gepland en nog veel meer feestjes allemaal. Uh, eindje, eindje september, hè? augustus, september, dat zijn de seizoenen dat het allemaal uh, los gaat lopen. En Mystery Land uh, heeft goede hoop dat ze 27 tot en met 29 augustus weer op het Floriade-terrein halen en weer hun uh, feestje kunnen bouwen met uh, Mystery Land. Dus uh, ja, we hopen het allemaal. Hè? Zie je, we hebben ze altijd voor door met muziek. Barbert met When House Music is Born.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 Kom House music is a thing created to bring us all together. House music is a thing created to save the world. Do you believe in the house music? Can you believe in the house music? Do you believe in the house music? Sam Divine heb een remixje gemaakt van Genius of House. En daarvoor worden we Earthen Days met Soul Shaking. Het is even tijd voor Night Nightwalk 10. Deze week op 10. Mike Dunn met de Strat Show Funky Stuff Show Nop. En uh, op 9 deze week Vintage Culture en Elise met It is what it is. Houd nummer 1 plaatje op 8. Detroit met Dr. Melon Ball Op 7. Drama en Gorgon City. In de remix van uh, John Smith met You've Done Enough. En op zes, Camden Cox en uh, Dombranski met Do You Remember. Op vijf, Nine Toes met Same Same. En op vier deze week, Luzo met Summer 91, Looking Back. Op drie, The Vision en Dame Brown met uh, Down. Op 2, Armand van Helden, Eight tracks met uh, Ask Me. En deze week nog steeds op één, alweer voor vier de vierde week op één. Missy en Gerald Blaster met House. Nou, heb je al heel vaak gehoord... Zeker ook in dit programma. Misschien dat hij straks nog voorbij komt bij uh, DJ Mouzo of bij DJ Covers Kelly. We gaan het meemaken straks vanaf 11 uur. DJ Covers Kelly en vanaf 10 uur DJ Mouzo. Maar nu is andere muziek: Junior Jack Presents Glory. Dat doet hij samen met uh, Jocelyn Brown met Hold Me Up The Ferrick Dawn Remix. Yeah, yeah. Every day and everywhere. Remix van Make Me Love. En daar verhoorden we John Spook met Nicola Zucci met... Viel. En tot zover ook het eerste uur van de naak. Ik niet getreurd. Zometeen het nieuws en weer. Dan is het tijd voor DJ Mauser met zijn Global Housefights. En straks in de derde uur. Ze vliegen weer helemaal naar Italië. Dat doen we met DJ Kavas Die heeft een heleboel lekkere muziek uitgezocht voor ons. Die hij in de mix gaat gooien. Voor u nog eventjes. Zometeen meer en Mix. Met Do It Again. Maar eerst die rap Black p Neck Remix van Trembling? Ik zeg tot zometeen na de break. Just shaking Breathing now Breathing now yeah. Got you trying Night